Vijf uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. De burgemeester van Delfzijl is verbaasd dat de aandeelhouder geen geld meer wil steken in Aldel. De aluminiumsmelter vroeg vanmorgen faillissement aan. Burgemeester Groot zegt tegen RTV Noord dat hij daar verbijsterd over is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 De politie heeft een man van 23 aangehouden... die banden zou hebben met de twee Kosovaren die afgelopen weekend in een hol in zuid zijn gevonden. De twee Kosovaren worden verdacht van woninginbraken in Annen, zuid en Tinarlo. De politie kon nog niet zeggen waar de derde verdachte van wordt verdacht. Dat uh, is iets dat Moer nog gaat uitzoeken, wat zijn rol precies is geweest... en uh, hoe de relatie is. Uh, dus dat onderzoek loopt op dit moment. Die is vanochtend aangehouden. We hebben ook bij hem zoeking gedaan in zijn woning. Maar wat daar de resultaten van zijn, daar heb ik nog geen informatie over. In het hol in het bos troffen agenten onder meer sieraden en computerapparatuur aan. Van een deel van de buit is de rechtmatige eigenaar inmiddels bekend en ingelicht. Zwitserland heeft een visum verleend aan Michael Godokowski. De onlangs vrijgelaten Rus had daartoe een verzoek ingediend. Het visum geldt voor drie maanden. Godokowski kan ermee door Zwitserland en de 26 Schengenlanden reizen. Daartoe behoren de meeste landen van de Europese Unie, maar bijvoorbeeld niet Groot-Brittannië. Godokowski wilde graag naar Zwitserland omdat zijn zoons er naar school gaan. En ook heeft hij daar veel zakelijke contacten. Een van de betogers die zaterdag in Den Haag een agent met een stok op het hoofd sloeg, heeft een werkstraf gekregen van 80 uur. Ook moet de man van 18 de agent een schadevergoeding betalen van 150 euro. Zo heeft de rechter geoordeeld. Zaterdag demonstreerden zo'n 50 mensen in Den Haag tegen politiegeweld. Ze trokken op naar station Hollandspoor, waar een agent vorig jaar een jongen doodschoot. Toen de politie de betogers tegenhield, werd er door de demonstranten geslagen.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 Bert van Sloten en Robert Meder. Een radioreportage dat duurt tot 8 uur vanavond over een half uur begint in Heerenveen de strijd om de laatste plaatsen voor Sochi. En we praten ook met onze correspondent in Rusland over de aanslagen van de laatste dagen. Formule 1 coureur Michael Schumacher wordt sinds zijn zware ski-ongeval in coma gehouden in een ziekenhuis in Grenoble. Il dans un coma artificiel. De artsen hopen zo de kans op herstel van Schumacher te vergroten. In de Russische stad Volkograd waren ze nog niet bekomen... van de zelfmoordaanslag van gisteren, waarbij 17 doden vielen. Of het was vanochtend vroeg alweer raak. Bij een zelfmoordaanslag op een trolleybus... kwamen zeker 14 mensen om het leven. We gaan erover praten met onze correspondent in Moskou... Geert Groot-Koelkamp. Geert, hebben de Russen meer aanwijzingen... over wie er nou achter die aanslagen zit? Nou, er zijn iemand berichten dat uh, de, de man die gisteren zich opgeblazen had... in het station van Volkograd, dat dat een, uh, een jonge Rus zou zijn... die uh, ergens vorig jaar zich heeft bekeerd tot de radicale islam... en, en ja, in, in, in, in kringen van, van, van rebellen zou zijn beland. Uh, er zijn zelfs videobeelden van hem op YouTube... Uh, waarin hij vorig jaar antwoord geeft aan zijn ouders... die hem vroegen om terug te komen uh, voordat het te laat was... voordat hij bloed aan zijn handen zou krijgen. Uh, en daarop zei hij dat hij dat niet zou doen... Maar dat ze in ieder geval geen kinderen zouden doden. Uh, of dat die man is, dat weten we nog niet helemaal zeker... maar er zijn sterke aanwijzingen voor. De, degene die vandaag die aanslag heeft gepleegd... Uh, dat was aanvankelijk onduidelijk of dat een uh, bom was... die daar was, uh, van tevoren was neergelegd... of dat het ook om een zelfmoordaanslag ging. Waarschijnlijk gaat het dus inderdaad om een zelfmoordaanslag. Maar wie, de, die, die, wie die dader is hmm. geweest, dat weten we volgens nog niet. Twee aanslagen binnen bijna 48 uur. Betekent dat ook dat er extra veiligheidsmaatregelen komen? Uh, ja, uiteraard. Uh, niet in Sochi overigens uh, is ons bezworen... door uh, een woordvoerder van de Russische regering. Uh, omdat daar al uh, zeker meer dan een jaar lang men bezig is... met het voorbereiden van, van die veiligheidsmaatregelen... voor de Spelen in februari. Uh, daar is alles uh, zoals zou moeten. Maar in uh, Volgograd zelf uh, en ook verder weg uh, in Moskou... Daar, uh, daar zijn wel degelijk uh, veiligheidsmaatregelen genomen. En dat zie je, er is extra politie op de been... rond metrostations, uh, rond uh, spoorwegstations... ...waar veel mensen zich op houden. En ook in de treinen, in de, in de, in de regionale treinen... ...hier wordt extra gecontroleerd op uh, ja, alles wat maar verdacht is. Uh, tasjes, pakketjes die ergens uh, zijn achtergelaten. En het heeft al toegeleid dat er enige paniek was vanmiddag op het Rode Plein... ...waar een, uh, een vrouw een tasje had laten staan... ...vlakbij de ingang naar het Kremlin. Maar dat bleek bleekloos alarm. Ja, en de gewone Russen, hoe reageren die daar? daarop? Worden die al een beetje zenuwachtig? Uh, nou, in Moskou, kijk, als je verder weg bent van, van de plek des onheils... zal dat nog wel meevallen. Al uh, ja, moet ik zelf zeggen dat uh, ja, als je daar in de metro bent... waar duizenden mensen uh, per minuut zeg maar, in zo'n metrostation uh, doorheen gaan... Dat je daar wel eens een beetje is voelt. Uh, dat hebben we ook wel eerder gehad toen hier in Moskou zelf aanslagen zijn gepleegd. En dat is nog niet zo lang geleden, maar twee jaar geleden. Twee aanslagen in het centrum van Moskou, in de metro. Uh, maar in, in Volkograd, daar is die angst natuurlijk heel erg tastbaar. Uh, en uh, daar zie je dat mensen gewoon bang zijn om in de bus te stappen of de tram. En vaak liever een flink stuk gaan lopen dan dat ze, uh, dan dat ze met het openbaar vervoer gaan. En zelfs taxichauffeurs uh, die, uh, zijn nu een beetje angstig om, uh, om zichzelf in het centrum van de stad te wagen. Geert, dankjewel je wel. Geert kamp was dat. Zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, Michael Schumacher... wordt sinds zijn zware ski-ongeval in het ziekenhuis van Grenoble in coma gehouden. Vijf van de zeven wereldtitels behaalde hij voor het Italiaanse Ferrari. Dus zowel Duitse, maar ook de Italiaanse media... volgen het nieuws rond Schumacher op de voet. Guten Tag liebe Zuschauer und das bewegt uns heute. Schumacher in Lebensgefahr. Der Rennfahrer ringt mit dem Tod nach einem Skiunfall. Der Zustand von Michael Schumacher ist weiterhin äußerst kritisch. Es herrscht immer noch akute Lebensgefahr und die Ärzte können noch gar nicht sagen, wann sich sein Zustand bessern könnte. Vor zwei Stunden dann die erste offizielle Pressekonferenz. Der Unfall ist mit hoher Geschwindigkeit passiert. Alles, was wir tun können, wird getan. Aber im Moment können wir noch keine Aussagen über die Zukunft von Michael Schumacher treffen. Sein Kollege Philippe Massa schreibt über Twitter. Ich bete für dich, Bruder. Ich hoffe, dir geht es bald besser. Gott schütze dich, Michael. Auch Sebastian Vettel wünscht Michael alles Gute. Ich bin schockiert und ich hoffe, dass es ihm so schnell wie möglich wieder besser geht. Ich wünsche seiner Familie jetzt ganz viel Kraft. Michael Preiss in Grenoble, haben Sie inzwischen da wieder was gehört? Wie is die actuele lage? Dat die nächste mededeling geven. Eerst er weer iets neues gibt, als zich aan zijn gezondheidsoestand verändert. Dan hoffen we dat het das tenminste positieve berichten zijn werden, die aber bestimmt nog een ganze tijd lang op zich waten lassen kunnen. De Italiaanse en de Duitse media in een nooddop. Uh, ja, uh, iedereen zit natuurlijk te wachten op nieuws. Maar er komt alleen nieuws als er nieuws is. De medici zullen niet eerder met nieuwe mededelingen komen. Dat kan volgens de laatste Duitse verslaggever die u hoorde nog uh, wel even op zich laten wachten. Louis Dekker hier in de studio, formule 1-commentator en volger van de NOS. De artsen van het ziekenhuis in Granolbe, die hebben een persconferentie gegeven. Je hebt die persconferentie gezien. Ja. Wat viel je op? Dat, dat het ontzettend deed denken aan die persconferentie... die wij ons in Nederland nog zo goed kunnen herinneren. De persconferentie na de problemen met Prins Friso, ook een ski-ongeluk... Appels en peren, ik weet het, maar de taal van de medici was hetzelfde. De vragen van de journalisten waren hetzelfde. De antwoorden van de mensen achter de tafel waren hetzelfde. Wij willen van alles weten en het antwoord is voortdurend prognoses. Nee, daar branden wij onze vingers niet aan. Daar is het nog veel te vroeg voor. De situatie is ernstig, maar we weten vooral nog heel veel niet. Dus aan de ene kant hoor je heel veel vragen... en aan de andere kant hoor je eigenlijk heel weinig antwoorden. En dus is iedereen een beetje onrustig, ongerust. Ja, we hoorden al uh, dat als Massa en Vettel reageren... Hè, op uh, het ongeluk wat hij heeft gehad. Uh, hoe wordt daar verder in de Formule 1-wereld uh, op gereageerd? Nou, iedereen zoekt, uh, en dan meestal op Twitter... in een aantal uh, woorden, eigenlijk de goede woorden. En de een kan dat wat beter dan de ander... Dus er zijn veel prayers die langskomen. En er zijn veel beste wensen. En er zijn veel mensen die het beste wensen voor zijn kinderen, zijn vrouw, et cetera. Uh, eigenlijk is die toon overal hetzelfde. Wat heel erg opvalt is dat niemand zich ermee wil verzoenen. Dat dit wel eens fout zou kunnen aflopen. Er wordt door meerdere coureurs, waar hij tegen gereisd heeft, gezegd. Als iemand deze strijd kan winnen, is hij het. Want hij is een winnaar, hij is fysiek sterk. Uh, het wordt een hele zware dobber, maar als iemand het kan, is hij het. Dus men wil het niet opgeven. Het is een soort, ja, hoe zullen we dat noemen, een soort ja, Maar het is, al, maar het is ook iemand die wel een winnaar is... maar winnaars zijn volgens mij ook altijd mensen die grenzen opzoeken. Die het gevaar opzoeken bijna. Ja, ja. en uh, Schumacher staat niet bekend als een, als een, laten we zeggen... een bezeten idioot, wat in het verleden wel eens gezegd werd van Erton Senna. Uh, er werd van gezegd, die jongen is gek, die denkt dat hij groter is dan God... Dat heeft Schumacher nooit gehad. Hij Verantwoorde wel... risico's nemen Verantwoorde eigenlijk. risico's. Binnen de lijntjes ja. blijven. En daar is hij eh, tot de dag van vandaag... of misschien tot de dag van gisteren van overtuigd geweest... Schumacher weet wat risico's zijn. Zoekt ze ook op, want hij heeft ze nodig. Hij is er als, waar, als het ware aan verslaafd. Maar hij is er ook van overtuigd dat hij degene is... die bepaalt of hij binnen die lijntjes blijft of daar buiten gaat. En daar is het dus fout gegaan. Maar dat is wel iets wat je bij heel veel Formule 1 coureurs ziet. Dat ze het gevaar wel erkennen... Het zelfs opzoeken, maar altijd ervan overtuigd zijn dat zij het in eigen hand kunnen houden. Ja, wat je zegt, binnen de lijntjes. Hij is gisteren buiten de lijnen gegaan, ja. want het is buiten de piste gebeurd. Hij had dan wel een helm op. Dat is er nog. Uh, dat volgens mij tot zover nog even zijn geluk geweest. Dat wel. Maar ik heb de dokter ook horen zeggen: het feit dat hij. dat, dat, dat hem dit is overkomen, dat hij de dit dan heeft overgehouden, geeft wel aan hoe hard het moet zijn gegaan. Ja, ja. Hij heeft wel van snelheid, laat maar zeggen, ook op de skis. Ja, ja, rechterkant van zijn, van zijn hoofd. Veel schade, heel veel schade. Dus ook dat, dat werd aanvankelijk omschreven als serious head injury. Daarna kwam het bericht, hij is nog bij kennis. Achteraf bleek dat te zijn, hij is bij kennis geweest. Maar het is eigenlijk daarna heel snel geëscaleerd. En. Uh, ja, het, het is een enorme klap geweest uh, waarvan niemand exact weet hoe het is gebeurd, waarom het is gebeurd. We weten wel dat er een klein beetje sneeuw is gevallen en als er een klein beetje sneeuw valt, dan heb je dus niet een witte deken, maar dan heb je punten van rotsen die er net bovenuit komen of net niet. En daar zal het waarschijnlijk mee te maken hebben. Heeft hij eigenlijk wel eens gesproken over zijn eigen dood? Want ik kan me voorstellen als Formule 1 coureur dat je de dood wel eens in de ogen ziet. Regelmatig alle Formule 1 coureurs krijgen die vraag minstens tien keer per jaar. Nota een Nederlands coureur Guido van der Garde. Ik geloof dat toen hij het contract tekende vorig jaar in de Formule 1, dat de eerste vraag was. hou je er nou rekening mee dat je er volgend jaar niet meer bent? En het is heel lang geleden. Formule 1 en dood, dat, is, dat gaat terug naar 1994, Ayrton Senna. Maar het hoort erbij, er wordt altijd naar gevraagd. En Schumacher heeft daar regelmatig ook antwoord op gegeven. En die vraag bleef terugkomen. Vliegen we alle vliegtuig, we gaan alle auto. In het verkeer komen ook uh, mensen leider, dat om te leven. Wat ik daarmee zeggen wil, ik geloof dat men zich in zijn grenzen bewegen. En zolang men dat doet, is het vertretbaar. Ja, hij zegt: de risico's zijn aanvaardbaar als ik maar, om het maar weer zo, zo te zeggen, binnen de lijntjes blijf. We stappen met z'n allen in het vliegtuig, we rijden allemaal in een auto, in het verkeer. kunnen ook allerlei dingen gebeuren. Als je op het zebrapad staat op de verkeerde plek, kan het maar zo afgelopen zijn. En Schumacher is iemand die heel erg in het noodlot gelooft. Niet vandaag, niet gisteren, altijd al. Hij heeft ook altijd bij die vraag gezegd... ik ben ervan overtuigd dat er is besloten dat er een dag komt... dat het bij ons aan het eind komt. En die dag is bepaald, daar kun je je tegen verzetten... maar dat heeft geen zin, want het gebeurt toch. En hij heeft ook altijd gezegd, ik ben wel bang voor de dood... maar ik ga niet daarvoor mijn passies opgeven. En zijn passie is snelheid, is risico opzoeken... Daarom is hij ook weer teruggekeerd in de Formule 1 een paar jaar geleden. Terwijl iedereen dacht, van ja, waarom doe je dat in, hemels nog, in hemelsnaam nog? Wat wil je nog bewijzen? Ja, hij had ook paarden in een manege. Hij ging terug naar één paardenkracht en miste de spanning. En dat is de reden dat hij is teruggekeerd. Hij miste de spanning. Het is gewoon een verslaving. Adrenaline verslaafd. Ja. Misschien wel. Dankjewel, Louis Dekker. Nieuws uit Griekenland. Voor huiseigenaren in Griekenland... die hun hypotheken niet meer kunnen betalen... wordt 2014 een moeilijk jaar. 10 tot 15 procent van de huiseigenaren die kunnen hun huis verliezen. Zoals Andreas.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 De regering moet ons niet achterlaten en ons niet achter ons aangaan, vindt Andreas. Maar achter de mensen die hun geld op banken in het buitenland hebben gezet. Door de nieuwe regeling bestaat voor Andreas en zijn gezin het gevaar dat ze het komend jaar hun huis worden uitgezet. De reportage was van Connie Kezen. Het is bijna tien van half zes. U luistert naar het Radio 1-journaal. Veel huisdieren zitten nu al stilletjes in een hoekje van de woonkamer te wachten. tot het geknal van oud en nieuw voorbij is. Maar de hondjes. Tijgertje en Max, u kent ze uit Veenendaal, die hoeven niet bang te zijn dit jaar. Ze verblijven in een rustig dierenpension. Uh, Colette van Nuenen ging samen met hun baasje, dat is mevrouw Weppelman... de hondjes wegbrengen naar het pension. Stoppen nu. Klaar. Stoppen. Het is goed. Het is goed. Dit is... Dat is Tijger. Dat is mijn hondje. Die hebben we nu uh, 13 jaar.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 Uh, er zitten er nu met de jaarwisseling, ik denk 50? Zo. Ja, honden en dan ook nog wat katten. Wij dus denk uh, ik al een jaar of vier dat ze hier zou komen met auto nieuw, een jaar of drie, vier. En dat ja. gaat altijd hartstikke goed. Ja, heel veel ja. mensen maken er gebruik van. Gewoon ja. een paar dagen, dan is het lekker rustig. Dan kun je feesten, ja. je kunt naar buiten lopen zonder dat je bang hoeft te zijn ja. dat de hond de deur uit glipt. Dus nee, ja. dat uh, ja. maar gaat wij goed. Wij kunnen niet eens normaal auto nieuw vier als ze thuis zijn, want dan kun je niet meer met elkaar praten. Ja, zo zo'n zeg ja, maar van uh, hele tent door het ja. zal nog wel even duren voordat ze rustig gaan liggen, denk ik. Maar dat komt wel goed. Ja, Tijgertje en Max met de andere honden in het dierenpension de Walberg in Ederveen. Jochem Uithagers is aangeschoven. Je hebt je hond gewoon een pil gegeven? Ja, die... Ja, de... <laughs> ja nee, dat is serieus. Dat klinkt heel raar, hoor. Ja, weet ik. Dat daar... <laughs> Paniekerig, zodra ze vuurwerk hoort. En dan wordt, het ze, wordt ze in ieder geval wat rustiger, heeft ze gewoon minder angst. En dan kan ze wel de ene nog kwijt, maar het is, wel, het is gewoon niet leuk. Johan, we zijn vandaag hier in de studio om te praten natuurlijk over het OKT. Vier plekken zijn er nog te verdelen bij de vrouwen, drie, één bij de mannen. Ja. Waar kijk je nou het meest naar uit? Ja, dan de slachting op de 1500 meter. Wordt het de slachting? Ja, nou ja, sowieso. Ik denk dat er een heel hoog niveau van 1500 meter uh, dat we die gaan zien. Maar we weten dat er maar één persoon zeker naar Sochi mag. Maar wil je dat, en dat nog even uitleggen waarom dat er maar één is? Nou, dat is de, de reden. We hebben mogen, mogen in totaal 10 Nederlandse schaatsers en schaatsenrijders uh, afvaardigen. En we hebben de keuze gemaakt uh, dat er dit jaar ook wordt gekeken van even dat de ploegachtervolging van belang is, dat, dat er eventueel een plek voor vrij wordt gehouden. Maar als we dat zelfs even loslaten, betekent dat je dus met 10 schaatsers 18 startplekken kan invullen. Dat betekent dat sowieso schaatsers dubbele plekken moeten hebben. Mm -hmm. En dan hebben we gekeken van welke afstanden zijn nou de grootste kans op, uh, op medaille uh, waardig. Zeg maar. En dan zul je zien dat de laatste jaren eigenlijk de 500 meter daar minder zeker van is geweest. Daardoor hebben we die, zeg, gezegd van die 500 meter is dus iets wat minder van belang. Die is en, eigenlijk in die matrix gewoon gezakt. gezakt. Dat betekent als je derde wordt op de 500 meter, de kans dat je niet mag rijden in uh, Sochi is gewoon heel erg klein. Tenzij je je al op een andere afstand hebt geplaatst. Tenzij je je op een andere afstand hebt geplaatst. Wat er dus nu moet gebeuren is dat als je nu derde wordt, word je liever derde achter iemand die al geplaatst is... dan dat je derde wordt achter iemand die niet geplaatst Stuk dat is. Stuk ook nog het liefde achter twee die er twee al geplaatst Twee mensen die zijn, zijn dat geplaatst. Zou mooi zijn. Dat zou gunstig zijn. Want dat betekent namelijk dat je eigen kan zeggen, dan, dan schuif je automatisch op... En dan worden de plekken eh, ingevuld. Dat is dus gunstiger voor in totaal het aantal mensen dat mogen rijden. Als ik er persoonlijk naar kijk, dan zeg ik van... als je kijkt hoe grillig de 500 meter is... hebben we gezien dat we vorig jaar bijvoorbeeld in de World Cup... zes verschillende winnaars hadden. We onder andere twee Nederlanders ook bij zaten. Oh. Koen voorbij en Maurice Vriend. Um, Kjeld Nijs heeft hele goede uh, ritten gereden. Dus ik vind het zelf... Um, de statistieken zeggen inderdaad dat die 500 meter heel onregelmatig is. Ik ging als vierde Nederlander naar de Spelen in Salt Lake in 2002. won Zilver als beste Nederlander. Mark Tuit, het ging als derde Nederlander. Naar de Spelen won goud. Dus Ik denk ook dat we sowieso per definitie... Uh, mensen die medaillewaardig zijn, toch thuis laten. Ik ja. wil even naar Sebastian Timmerman in, uh, in uh, Tijalf. Uh, Sebastian, het, het is dus eigenlijk voor heel veel mensen van belang... dat er mensen die al geplaatst zijn, dus al een ticket hebben op een andere afstand... het vandaag ook goed doen op die 1500 meter. Ja, maar er zit wel een uh, er Zit er maar onder het gras. Ja, ja, ja, ja. En uh, die maar, dat is Koen uh, Verweij. Want Koen Verweij is eigenlijk een soort sleutel op de 1500 meter... vanwege de ploegenachtervolging. Kijk, vier jaar geleden uh, gebeurde het op het uh, Olympisch kwalificatietoernooi... dat drie van de vier basisleden van de ploegenachtervolging... de groep die altijd won zich niet kwalificeerden voor Vancouver. Dat waren Erben Wennemars, Karel Verheijen en Wouter Oldeheuvel. Nou, we weten allemaal wat er vervolgens gebeurde. Uh, de samenwerking was niet goed, de, de coaching was niet goed. Er gingen allerlei dingen mis en Nederland uh, moest weer genoegen nemen met de bronzen medaille. En daarna heeft men gezegd, dit nooit meer. Uh, we gaan nu werken met een vaste selectie, een vaste club. En de rijders die het daar het beste in doen, en dat waren Jan Blokhuizen, Sven Kramer en uh, Koen Verweij geven we een aanwijsplaats, dus toch een soort beschermde status... mochten zij zich niet individueel kwalificeren... dat we ze mee kunnen nemen naar Sochi met het oog op die ploegenachtervolging. Nou, Blokhuizen en Kramer hebben zich inmiddels individueel gekwalificeerd... maar Koen Verwij nog niet. En dat betekent dus dat als Koen Verwij vandaag uh, onverhoopt niet wint... Uh, dat hij waarschijnlijk wordt aangewezen voor die ploegenachtervolging... En dat kan grote gevolgen hebben. Er zijn allerlei scenario's denkbaar. Dus om het uh, gemakkelijk te houden gaan we niet al die scenario's... maar even nee, doornemen. Maar het kan wel het een kind dus, van de rekening precies, worden. Dat als zijn. Het komt er eigenlijk op neer dat als er geen dubbelaar... als Tuitert zelf niet wint... Kramer niet wint... Uh, Blokhuizen niet wint en Groothuis niet wint. Dat zijn de dubbelaars. En Koen niet wint... Iemand buiten die vijf, dat tijd het waarschijnlijk niet meegaat. Want dan is hij de tiende man op de lijst. En dan wordt waarschijnlijk dus Koevenwij op die tiende plek gezet. Uh, met een aanwijsplaats vanwege die ploegenachtervolging. Dus dat heeft uh, grote gevolgen. Nou, Koevenwij rijdt in de laatste rit. Dus echt als dit toernooi erop zit, weten we pas uh, hoe, dat, uh, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Hoe dat afloopt. Ja, goed. Nou, maar daar, we... daar ligt dus de sleutel. Duidelijk. Dank je wel voor nu. Zometeen meer. Dan beginnen we met de vijf kilometer vrouwen.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 Zwitserland heeft een visum verleend aan Michael God Godokowski. De onlangs vrijgelaten Rus had daartoe een verzoek ingediend. Hij kan met het visum door Zwitserland en de 26 Schengenlanden reizen. Godokowski wilde graag naar Zwitserland omdat zijn zoons zijn naar school gaan... en ook heeft hij daar veel zakelijke contacten.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 En de politie in Drenthe heeft een man van 23 aangehouden, die banden zou hebben met de twee Kosovaren die afgelopen weekend werden gevonden in een hol in het bos in Zuid-Laren. In het hol vond ook de buit van een aantal inbraken in de omgeving, onder meer sieraden en computerapparatuur. Wat de betrokkenheid van de man van 23 is, wil de politie niet zeggen. En tot zover het nieuws. En, en dan het weer. Willemijn Hubert is er nog niet. Maar die komt er zo aan. Ik begin gewoon met het weer en dan valt zij wel in. Aan de kust staat een harde tot stormachtige wind. Willemijn, kracht 7 tot 8 met op de wadden soms zeer zware windstoten. En daar zeg jij verder. Kans op zeer zware windstoten <laughs> in ieder geval. Dat klopt, want vanuit het westen is het nu bewolkt geraakt. Is er een regengebied over Nederland aan het trekken? Qua hoeveelheden valt het echt nog wel, wel mee. Maar dat regengebied trekt de komende uren richting het oosten weg. Vannacht wordt het langzaam weer wat droger en Koud niet, gaat op 4. Kans op gladheid is verwacht ik ook minimaal, omdat er veel meer bewolking is de afgelopen nacht. En dan morgen, dan is het oudjaarsdag. Dat start met wat zon en ook wolkenvelden, maar dan gaat het in de loop van de dag opnieuw vanuit het westen bewolkt uh, raken. En dan aan het eind van de middag, zo in de avond, gaat het ook af en toe regenen en ja, de weermodellen dragen qua timing van die uh, neerste grond de jaarwisseling nog verschillende oplossingen aan. Ik zeg nu dat het Westen de grootste kans maakt op een droge jaarwisseling. En dat het Midden- en Oosten toch moet doen met wat uh, lichte neerslag. En dat het in de loop van de nacht langzaam weer wat uh, droog wordt. Ook in het Oosten van ons land. En opnieuw zal het dan niet koud zijn uh, met een graad of 4, 5. Dankjewel. Willemijn Houbert was dat met het weer zo dadelijk de 5 kilometer.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 Lieve Heersbeestje moet. Toneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Heb jij ook een vraag voor de zorgservice van Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. De Radio 1-journaal met uh, het schaatsen in uh, Tial. We gaan straks uh, natuurlijk schakelen naar uh, collega Sebastian Timmerman... voor uh, de eerste rit op de vijf kilometer. Jochem, wat verwacht jij van die vijf kilometer? Jochem uit Hagen. Ja, wat ik daarvan verwacht... Is dat even, te... Je bent niet te horen. Ja, daar ben je. Ben ik nu wel te horen? Ja. Uh, wat ik daarvan verwacht is dat uh, iedereen Buust gewoon weer... Uh, ze mag in de eerste rit rijden een hele goede tijd neerzetten... waar een aantal meiden hun tanden op een uh, stuk gaan bijten. Maar, waarom rijdt zij in de eerste rit? Um, omdat zij, als ik het heel goed zeg... ...zij heeft waarschijnlijk geen internationale World oh, ja, Cup natuurlijk. op de vijf kilometer. zijn nog geen internationale tijden gereden. En zij heeft een aanwijsplaats. En dan kom je voor in, uh, voor in het klassementje te staan. Ja. Of in ieder geval in de, in de loting te staan. Want nou, het is inderdaad wel opmerkelijk. Sebastian Timmerman in, uh, in uh, Tijalf. Heel veel nou, mensen die nog in de files staan. Oh nee, er nog geen files geloof ik. Maar uh, <laughs> mensen die, nog, die, die iets te laat binnenkomen. Die hebben Wust gemist. Ja, ja nee, dat gaat op basis inderdaad van de seizoenstijden. En uh, Irene Wust, Trouwens ook Marije Joling. Heeft, uh, nog, hebben nog geen uh, 5 kilometer dit seizoen gereden. Uh, Irene Wust niet. Omdat ze uh, dat uh, niet nodig vond. Nog bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. En zich dus ook niet kwalificeerde voor de wereldbeker in Astana. En Marije Joling deed dat nog niet omdat ze ziek was bij de NK-afstanden. En daarna alleen maar getraind heeft en trainingswedstrijden heeft gereden. Dus dat is de reden dat we Marije Joling en Irene Wust nu in de baan zien in de eerste rit. Zij worden naar de start toegeroepen door Janny Smegen. Die eerst het fluitje heeft laten klinken nu de arm omhoog steekt met het startpistool erin na de start heeft geroepen. Nu klinkt het klaar. Bij de dames zakken in, Joling in de binnenbaan en natuurlijk geen valse start. Dat zie je bijna nooit bij zo'n lange afstand. Soms wel eens een keer als het iets te kort zit op een dweil. Het klinkt het ook behoorlijk leeg overigens, uh, Sebastian. bij. Ja, nou, het is wel iets drukker dan een half uur geleden... toen je me die vraag voor de laatste keer stelde. Maar nog genoeg lege plekken inderdaad in Tiof. Maar ja, het is een doordeweekse dag, hè? het is een maandag. Het is geen zondagmiddag zoals gisteren toen nog is. Nokkie vol zat. Vandaag is het een ander verhaal. Maar we zijn begonnen dus met de 5 kilometer. Joling tegen Irene Wust. Wat gaat Irene Wust doen in deze eerste rit? Gaat ze in de buurt komen van de 7-minuten-grens? Zal wellicht wel nodig zijn om een startbewijs te veroveren voor de Olympische Spelen in Sochi op deze afstand. Laten we niet vergeten, vroeger zeiden we altijd, tot eigenlijk anderhalf jaar geleden... dat dit de minste afstand van, was van Irene Wüst. En dat ze er eigenlijk niet zo heel veel te zoeken had. Maar vorig seizoen werd ze bij de week afstand gewoon tweede. Achter Martina Sablikova en veroverde ze haar tweede individuele zilveren medaille. Net als op de 1000 meter, naar het goud op de 1500 en de 3 kilometer. Dus vlak iedereen wust absoluut niet uit op deze 5 kilometer. waar ze inmiddels uh, zo'n kilometer bijna onderweg is. Want ze komt uh, door de buitenbocht gereden bij de staattribune. die dan nog wel redelijk vol zit. Maar de staattribune rechts naast mij. Dat is zeg maar de staattribune direct naar de finish. die is uh, nagenoeg leeg. Er staat eigenlijk maar één rij mensen. Eerste kilometer zit erop. En Irene Wüst komt door in 1.24.57. Marije Joling volgt op een seconde. 1.25.58 voor Joling. Die moet inhouden in de binnenbocht. Want anders ontstaat er weer een moeilijke kruising. Deze dames lossen dat perfect op. Wüst versnelde ietsje in de buitenbaan. Joling hield netjes een beetje in in de binnenbaan. Ziet daarover Irene Wüst wel voor zich langsrijden op de kruising. Maar zorgt er in ieder geval voor dat er geen moeilijke kruising ontstaat. En dat beide dames gewoon hun, weg, hun schaatsweg goed kunnen veranderen volgen. Irene Wüst heeft natuurlijk daardoor wel iets meer voorsprong genomen. Ook doordat uh, zij in de binnenbaan reed. En omdat Jolien dus moest inhouden, uh, wordt het verschil groter in deze ronde met 14 tienden van de seconde. 1,57, 95. Dat is een prima doorkomsttijd op dit moment voor Irene Wüst. Want ze rijdt ook maar ietsje boven het schema van het baanrecord. Jawel, het baanrecord dat ze gisteren verpulverde op de 1500 meter. 1,53, 31 kwam ze toe op de schaatsmel. Een fantastische tijd was dat. En wat een verschil ze gisteren met de nummer 2, Lotte van Beek, 2,3 seconden. Wust is in een geweldige vorm. heeft er 8, 1800 meter inmiddels op zitten in 2,5 minuut. En 93 honderdste van een seconde zit ze een dikke seconde... boven dat bare record van Martina Sablikova 6,49, 31. En het is alweer lang geleden trouwens... dat er überhaupt een Nederlandse vrouw in of onder de 7 minuten reed. Greta Smit, de zilveren medaillewinares van de Olympische Spelen van Salt Lake City... op de 5 kilometer reed in 2004. Januari 2004, dus bijna tien jaar geleden. 6, 58 34 hier in Tiel of in Ereveen. En dat is volgens mij de enige Nederlandse die dat ooit uh, is gelukt. Komt Irene Wies daarbij in deze rit. Ze uh, gaat goed door. Rondetijd 32,9. Zelfde rondetijd als de ronde hier vooraf gaat. 3, 3 84 is haar doorkomsttijd. Ze ligt uh, keurig op weg om dik binnen die zeven uh, minuten voorlopig uh, te rijden. Haar persoonlijk record reed Wies trouwens in februari 2011. Bij het uh, door haar gewonnen winst wereldkampioenschap allround in Calgary op de hooggelegen baan. Dus 6,5-85. Ondertussen Marie Joling al op een meter of 50 zo'n beetje achterstand gereden door Irene Wüst. Als ik het eventjes afrond naar boven. Joling is een van de dames die knokt hè, voor de laatste kans. Joling moet. Wil Joling naar Sochi? Moet het via deze vijf kilometer gaan? En Irene Wüst die weet al lang en breed dat ze naar Sochi mag. Ze wist eigenlijk al na de eerste dag toen ze derde werd op de duizend meter. En daarna dus de overwinning op de drie kilometer binnen de vier. Minuten reed ze toen. Dat was ook een geweldige tijd. En gisteren, dus die knaller op de 1500 meter. Daar gaat de ploeg een achtervolging bij komen. Dus ze gaat in ieder geval vier disciplines rijden, CQ-afstanden. En wellicht wordt dit dan het vijfde onderdeel, het vijfde nummer waarop we Wust in sortie gaan zien rijden. Ze ligt keurig prima op weg, want ze heeft er nu drie kilometer op zitten. 1468, over drie kilometer. Een paar jaar geleden werd iedereen Wust Nederlands kampioen afstanden hier in Tiof in 4 minuten en 11 seconden. En nu is ze dus gewoon een seconde sneller. Geef maar aan dat ze keurig op weg ligt op deze uh, 5 kilometer. Met die 4 minuten, 10 seconden en 68 honderdste. 33, 6 rondetijden lopen wel langzaam en zeker iets op. Met een paar tienden per ronde. Maar het is nog zeker niet een extreem opgaande lijn. Wus moet het wel alleen doen. Want vanaf het begin af aan rijdt Marije Joling achter de feiten aan. Nog 4 rondjes zijn de feiten op dit moment. 4, 44, 15, 33, 4. Dat is mooi. 2 tienden er af naar beneden. Wust die laat het verschil nu dus iets beperken. Sterker nog is dus aan het versnellen gegaan in de afgelopen ronde. Het is toch lastig voor Wust natuurlijk die vaak weet wat ze moet rijden om ergens naartoe te mogen. Nu moet Wust de tijd zetten. En dat is toch weer een ander verhaal. Maar ja, de Wust in deze vorm moet dat gewoon makkelijk kunnen. 27 jaar en eigenlijk al een jaar lang zo'n beetje in de vorm van de leven. Pak de rust op de momenten dat het moet en slaat toe op de momenten dat het moet. 3800 meter zitten er inmiddels op. Armen op de rug. Nu de rechterarm van de rug af, want ze gaat de binnenbocht in. 3.33 Weer een tiende van een seconde eraf. Ze is keurig netjes op weg naar een tijd als het, zoals ze dit uh, door weet te zetten, vol weten houden binnen de zeven minuten. En dan komt dat vijfde Olympische ticket komt in de buurt. Als ze tenminste de gang erin houdt, als ze het ritme behoudt in die laatste rondjes. Ze gaat bijna de laatste twee ronden in. Komt ze het rechte eind weer opgereden langs de hoofdtribune. Die zit wel vol. En daar zit iedereen toe te kijken naar deze eerste rit naar een echte schaatskoningin, naar Ireen Wust. Vijf minuten, vijftig seconden en 55 honderdsten. Weer drie tienden naar beneden. Een keurig aflopend schema sinds de drie kilometer. Sinds ze daardoor kwam gaan de rondetijden alleen maar naar beneden bij Ireen Wust In plaats van dat de rondetijden enorm uh, snel oplopen. Ze is keurig netjes bezig en de concurrentie heeft het dadelijk maar te doen. En pas op, hè het is ook belangrijk voor de Sprinsters. Het is belangrijk voor Gerritsen, voor Oenema en voor Riesen... dat bijvoorbeeld Ireen Wust die al tickets had hier ook een hele goede 5 kilometer neerzet. En dat gaat ze doen op weg naar de bel voor de laatste ronde. 6, 3, 24, 24. Daarmee gaat ze de laatste ronde in. Ze gaat als ze dit volhoud gewoon netjes binnen de 7 minuten eindigen. En dan gaat ze dat dus als eerste Nederlandse in bijna 10 jaar voor elkaar krijgen. Maar of dat persoonlijk record erin zit van 6, 55 dat betwijfel ik. Of er moet een enorme snelle slotronde aan te pas komen in de laatste ronde. De laatste bocht voor Irene Wüst. Ze ziet af dat zie je wel aan de manier van rijden. Natuurlijk de verzuring heeft toegeslagen. Dat persoonlijke record zit er denk ik niet in van 6,55, 85. Nee. Dat gaat niet lukken. Maar wel 6,57, 98. Nou, we kunnen er al wel met potlood op hoor voor de Olympische 5 kilometer. Wust, die gaat er met deze tijd wel komen. Anders dan uh, word ik wel heel erg verrast. Marije Joling, 7,0320 voor haar. Dat is een persoonlijk record voor Marije Joling. En zij moet in de wachtkamer. Bijvoorbeeld om te kijken wat dadelijk Diana Valkenburg gaat doen. Want die rijdt ook vroeg zo dadelijk in de tweede rit. En ook voor Valkenburg geldt alles of niets vandaag. Wel of niet naar Sochi. Jochem Uithagen, eerste de reactie op deze race. Nou, ik vind het heel knap. Als je Irene die laatste jaren op de lange afstanden hebt gevolgd, dan duik ze er vol in. En dan ging ze meestal aan het eind toch echt wel een beetje op een hoop. En dan had ze zoveel marge gecreëerd dat ze het op een toernooi ja. net redden. Ergens herinneren wij ons nog een huilende Irene tijdens een Europese kampioenschap. dat ze werd verslagen door Sablicova. Colalbal volgens mij. Ja, Colalbal. Maar je ziet nu vanaf het begin af haar, je ziet een andere Irene op de vijf kilometer. dan wanneer je uh, haar op de vijfhonderd meter ziet rijden. Je ziet er echt rust pakken aan het begin van de, van de wedstrijd. En vervolgens aan het eind gaat ze versnellen. En het is gewoon knap dat ze vanaf drie kilometer. inderdaad, Sebastian uh, noemt het al. gewoon snellere rondetijden gaat rijden. Dan aan het eind gewoon de laatste twee rondes vlak. Ja, ik. ik dit is de wat mij betreft ook op de 5 kilometer in Sochi. Je zou bijna zeggen, wat is er met Irene gebeurd? Hoe kan ze dat uh, nu wel, wat ze het in het verleden dus niet kon? Ik denk dat zij gewoon, ze kan heel goed schaatsen. En ik denk dat ze inmiddels haar motortje zo goed heeft, nou ik noem het toch maar getuned. Dat ze en heel snel, heel hard kan rijden. En dat ze ook weet hoeveel energie ze kan geven over een lange afstand. En daarmee zichzelf ook niet meer opblaast. Dus de beheersing om op het juiste moment hard te rijden. En op het juiste moment even ietsje in te houden om het gewoon vol te brengen, al die rondjes. Heel knap. Zometeen terug naar het schaatsen. Uh, nu even tussendoor naar de zorgverzekeraars. Want nog één dag heeft u om te bekijken of uw zorgverzekeraar de beste keuze is. Uh, vergelijkingssites draaien op volle toeren. En één van die websites heeft een tijdelijke winkel in Amsterdam... waar mensen persoonlijk advies krijgen. Verslaggever Ewo de Bruin ging er kijken. December is de maand dat veel mensen gaan nadenken... of ze misschien naar een andere zorgverzekeraar moeten... En dus zijn we de afgelopen weken overspoeld met reclames. De meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie van Nederland. Als ik een andere zorgverzekering wil, tot wanneer mag ik dan overstappen? Dat kan tot en met 31 december. Door al die reclames, niet alleen op radio en televisie... maar ook in kranten, in reclamefolders en via de e-mail... Zien veel mensen door de bomen het bos niet meer, zeggen ze bij zorgkiezer.nl. Maar juist die groep laat over het algemeen toch veel, uh, veel korting uh, liggen. Er zijn mensen die bij dezelfde verzekering zitten en dan een korting krijgen. Bijvoorbeeld via zo'n vergelijkingssite. En ja, dat is zonde. Als je er al jaren zit en meer betaalt dan anderen. Je krijgt precies dezelfde verzekering en, en dan toch met korting. En bij veel mensen die er al jaren bij zitten, gaat dat er niet in. Waarom ik niet? Nou, ja, die mensen hoeven eigenlijk maar één ding te doen. Gewoon alleen je aansluiten bij zo'n collectief. En dan is het toch wel een maand uh, zo'n 8 tot 10 procent goedkoper. Even kijken hoor. Uh, uw postcode en uh, uw geboortedatum, ook de geboortedatum van uw man? 15,5? 15,670. Uh, 76 En naast de basisverzekering uh, ook nog een aanvullende uh, verzekering? Ja. Net als van mij, maar ja. dan uh, geen tand. Oké, okay, dus buitenlanddekking uh, Europa? Ja. En dan, en dan geen tand. En fysiotherapie, en fysiotherapie ook niet nodig, hè? Nee. nee. Helemaal goed. Dan, uh, ook bij Agis wordt het tand? En dan ook de korting via zorgkiezer. Komt uit op een premie van 99,17 euro voor een man. Ja, top. U hebt net uh, nou ja, dat hele gezin uh, uh, doorgelicht, zal ik maar even zeggen. Ja. En behoorlijke besparingen. Nou, dat klopt inderdaad. Als ik nu ook kijk bij deze mevrouw uh, voor, zij, voor haar uh, schoonfamilie, uh, zo bespaar ze ongeveer uh, 700 euro uh, per jaar. Het is een uh, groot bedrag. Maar dan uh, dringt zich misschien toch de vraag, op jou, als je meer betaalt, krijg je dan geen betere verzekering? Uh, nee, je ziet heel erg dat mensen zich ook oververzekeren. Dus dat ze zeggen, we hebben bepaalde zorg nodig. En uh, uh, dat ze daarvoor juist een extra verzekering aansluiten. Maar dat daar heel veel extra's bij zit. Terwijl ze eigenlijk maar een minimaal aanvullend pakket nodig hebben. Omdat er ook al best wel wat in de basisverzekering uh, zit. Nou, er staat hier iemand uh, te wachten. Kopje thee gekregen, want het is uh, druk hier. U wilde ook weten of u uh, wel goed verzekerd bent? Ja, ik overweeg om over te stappen, maar ik wil eerst in kaart brengen of dat een goed idee is. En ik heb eigenlijk, uh, uh, ik heb wel op internet gekeken en ik zie dat er ontzettend veel aanbieders zijn tot en met de HEMA toe. Dus ik weet, uh, ik zie door de bomen het bos even niet. En ik vind dat ik me even moet laten informeren. En dan vind ik het toch het prettigste om dat persoonlijk te doen en dat kan hier. En kan dat niet bij uw huidige verzekeraar? Jazeker, ik vind dat ik ontzettend goed uh, verzekerd ben en uh, te woord gestaan wordt en declaraties worden razendsnel uh, uitgekeerd. Um, Waarom gaat u dan weg, vraag ik me af? Omdat ik vind dat ik in ieder geval gekeken moet hebben. Er is in mijn persoonlijke sfeer wat veranderd, dus ik zou daarom misschien met een ander zorgpakket toe kunnen komen. En destijds ben ik overgestapt naar deze verzekeraar vanwege het pakket dat ik toen behoefde. En dat inderdaad heel goed bij mij bleek te passen. Dat pakket zou er nu wel eens anders uit kunnen zien. Dus het is een soort van in kaart brengen of ik dingen niet moet heroverwegen. Ja, Het was zo druk bij de tijdelijke winkel van zorgkiezer.nl dat onze verslaggever niet meer heeft gewacht op het antwoord. Alleen morgen kunt u nog van de verzekeraar wisselen... en daarna zit u weer voor een jaar aan de verzekeraar vast. Antwoord op een heel andere vraag krijgen we nu van Sebas, Namelijk, hoe gaat het met Diana Valkenburg op de vijf kilometer? Diana Valkenburg is onderweg tegen Imke meer. En uh, daar waren toch ook net wel even wat problemen op de kruising. Want uh, Diana Valkenburg had voorrang. En Imke Meer wachtte maar en wachtte maar en wachtte maar uh, met het gaan naar buiten. Nou ja, uitfijn. uiteindelijk kost dat Valkenburg wel wat tijd. Maar ze heeft uh, het ritme wel redelijk in handen. 4-49-20 Ligt wel ver achter ten opzichte van uh, Irene Wust. Maar nu gaan de rondetijden te huis snel omhoog. 34-1 blijft ze in. Ze kan die rondetijden niet terugkrijgen naar de 33ers. En dat moet, dat moet om Marije Joling voor te blijven. Want dat is toch de tijd waarmee ik nu uh, Diana Valkenburg vergelijk. Het heeft geen zin om haar te vergelijken op dit moment met Irene Wust. We moeten haar vergelijken met die tijd van uh, Marije Joling, de 7-0-3-19. Maar uh, Diana Valkenburg die uh, op de duizend meter weliswaar een persoonlijk record reed, maar daarmee niet verder kwam dan de tiende plaats, de grootste teleurstelling. Had op de 3 kilometer waarop ze zesde werd. En gisteren op de 1500 meter waarop ze ook niet verder kwam dan de zesde positie. En dit ziet er ook niet goed uit. Want ze verliest verder en meer, en meer en meer tijd. Verder en verder afstand als het ware. Als je het vergelijkt met de rit van Marije Joling hier voorafgaand. En als ik kijk naar Diana Valkenburg. Dan slaat de vermoeidheid meer en meer toe. Zoals we dat vaker in het verleden hebben gezien bij Diana Valkenburg. Die kon kapot gaan. Die kan kapot gaan in de laatste twee rondes. Dat is niet normaal. Dan gaat ze stappend zo'n beetje bijna over het ijs. Ik kan me nog herinneren dat ze een keer zelfs op gewoon door pure vermoeidheid onderuit ging. En nu uit 35-1 kunnen we er een streep door zetten. Een streep doorhalen voor wat betreft die tijden van natuurlijk Wüst. Maar ook de 7-0-3-19 van Marije Joling. En dan komt ze misschien nog wel op de derde plaats terecht na de twee ritten. Maar als je kijkt naar de vrouwen die allemaal nog gaan komen. Kunnen we ook een streep gaan zetten door een eventueel deelnamebewijs voor de Olympische Spelen van Diana Valken. Dat gaat ze niet redden. En dat is toch een bittere pil voor de vrouw die uh, voor het seizoen erbij was... bij de weken afstanden. Maar in het verleden daar medailles heeft behaald zoals in Insel... maar toch ook als goede oranje te boek staat. Maar uh, dit toernooi had ze het niet eigenlijk. Heeft ze het hele seizoen het al niet. Bij de NK afstanden ging het mis voor Diana Valkenburg. Maar toen was ze heel erg slecht. Dit toernooi, ja de 1500 meter reed ze de beste tijd van het seizoen. Maar het was dus niet genoeg. De drie kilometer was ook helemaal niet zo heel slecht. slecht maar het was dus ook bij lange na niet genoeg. En nu moet ze nog oppassen dat ze dat ze de rit niet gaat verliezen van Imke Voormeer, Want die komt in de laatste ronde nog weer op stoom. En die komt er nu zelfs onderdoor. En dan is het gewoon al definitief. Dan hoeven we die andere ritten geen eens af te wachten. Dan gaat Diane Valkenburg dus sowieso al niet na de Olympische Spelen. Imke Voormeer komt ook niet aan de tijd van Marije Joling. Wist en Joling blijven 1 en 2. 7 minuten, 11 seconden, 13 honderdste voor Imke Voormeer. 7, 12, 95 voor Diane Valkenburg. Voor Voormeer is dat een persoonlijk record. En hoe trouwens, die rijdt er gewoon 10 seconden vanaf. Diana Valkenburg... Wolkenburg heeft wel eens 7-0-3 gereden. Ja, als je dan nu 7-12 rijdt in Herenveen, dan weet je één ding zeker. Bij lang na niet genoeg. We gaan haar niet terugzien bij de Olympische Spelen in Sochi. Verrassing, Jochem? Uh, nee. Nee, want? Ik vind haar niet overtuigend zoals ze eerder reed. En ik moet zeggen, als je kijkt hoe ze nu op een hoop gaat... op die 5 kilometer, dat is, ja, dat is heel sneeuw worden. Maar als je gaat kijken naar de verschillen op de 3 kilometer... dan viel dat nog wel mee, met, uh, even los van iedereen... Het verbaast me niet helemaal. Ze reed een goede, een goede duizend meter, maar het is het gewoon niet. En dan kan je dat op zo'n vijf kilometer er ook niet uit halen. Nee, Dat blijkt wel. In Sochi worden na de Olympische Spelen, waar de schaatsers dus nu voor bezig zijn, de Paralympics georganiseerd. Namens Nederland gaan er in ieder geval zeven atleten naar die Spelen. Maar dat kunnen er nog meer worden, want in januari kunnen sporten zich nog plaatsen voor die Paralympics. In Vancouver, vier jaar geleden, had Nederland één deelnemer. Nu dus minstens zeven, maar dat succes heeft een keerzijde. Dat verzelt de chef de mission André Katz. Ja, we hebben wel wat te maken met, met positieve groeipijnen. Um, uh, ja, van Vancouver van 1 naar uh, nu 7. Dat wil zeggen dat je ook in budgetten uh, moet uh, meegroeien. Uh, en daar wordt heel hard aan gewerkt. Uh, uh, vanuit NOCNSF, vanuit de bonden, uh, met volle steun van uh, VWS. Maar het is gewoon lastig om die uh, ontwikkelingen te volgen, ook financieel. Uh, dus we hebben ook gezegd uh, na Londen dat we een wat andere strategie gaan volgen ten opzichte van marketing. We zijn nu op zoek naar specifieke Paralympische partners... die zich willen verbinden aan het Paralympisch team. En we zijn daar hard mee bezig. En ik denk dat we daar in 2014 ook wel resultaten in gaan maken. Eigenlijk speciale sponsoren voor het Paralympisch team. Klopt. Dat klopt. zoeken jullie. En, maar daarvan uh, zegt u eigenlijk van nou, dat gaat ons wel lukken. Nou, dat is hard werken, zeker in deze tijd is dat echt hard werken, maar we merken wel dat er uh, bedrijven zijn die Paralympische sport uh, als een hele interessante uh, noemer vinden om zich daarmee te associëren uh, en daarmee aan de slag te gaan. Um, en uh, dat doen we ook samen met het IPC, uh, de Internationale Paralympisch Comité, die daar heel succesvol in is. We zijn met grote bedrijven in gesprek om te kijken of zij uh, ons uh, willen helpen in het verder ontwikkelen van de sport. Ja, dat is dus de keerzijde van de medaille dat je dus ook geld nodig hebt. Uh, zeker, zeker. Maar dat is positief. Want als we niks deden, dan hadden we niks nodig. Dat is ook waar. Um, uh, maar goed, niet te minder kunnen groeipijnen ook echt pijn doen. Waar moeten we op gaan letten? Op wie moeten we vooral gaan letten? Kees-Jan van der Klooster, die uh, in Vancouver ook actief was. Dat was onze enige deelnemer toen. Ja, uh, en toen uh, in de Achterhoede uh, terechtkwam... Uh, nu zich echt ontwikkeld heeft tot een, uh, een medaillekanshebber. Al uh, op twee WK's uh, op het podium gestaan heeft. Uh, zich echt gespecialiseerd heeft in afdaling. Uh, dus Kees-Jan van de Klooster, dat zou mijn eerste suggestie zijn. Uh, Bibia Mentel, dat is uh, uh, al sinds jaar en dag uh, werelds beste. Uh, snowboardster. Um, was ook een uh, zeer goede snowboardster in haar uh, valide verleden, voordat haar uh, been geamputeerd werd. Uh, en heeft uh, na haar revalidatieproces uh, ja, eigenlijk uh, het snowboarden razendsnel weer opgepakt. Um, is een klein beetje de vergeer uh, van, van het snowboarden, is uh, al lange tijd ongeslagen. Uh, dus ik hoop dat ze dat gewoon nog even weet vast te houden in, uh, in Sochi. En ik denk een derde, een meisje, Anna Jochemsen... in het skiën, die zich uh, enorm ontwikkeld heeft. Uh, skiet op één been uh, in de staande klasse en heeft in de afgelopen uh, Europese, uh, Europese cupwedstrijden laten zien... dat ze medaillewaardig is. Dus ja, ik denk dat we wel een paar uh, hele mooie ijzers in het vuur hebben. Later in deze uitzending een langer gesprek met André Katz. Het is dus acht minuten voor zes. We gaan weer even naar Tialf of uh, even kijken bij uh, Emma de Vries... als ik goed ben geïnformeerd. El Elma. en uh, Elma, sorry. Ja, zei ik, zei ik ja, ja. Emma? Zei nee, Emma ik bedoelde maar... Elma. Neem me niet kwalijk. En uh, uh, Lisa van der Geest. En dat zijn twee marathonvrouwen. Elma de Vries afgelopen zaterdag nog vierde bij de marathon in Enschede. En weet natuurlijk ook dat NK eraan aankomt volgend weekend. Maar nu rijdt ze op de baan om te strijden voor een Olympisch ticket. Maar ze rijdt achter Lisa van der Geest aan. Die is 19 jaar uit Warmond. Bijna 20 jaar. Dat wordt ze begin januari. Zij heeft het initiatief in deze race tegen Elma de Vries. Die erbij was bij de Olympische Spelen van Vancouver. Maar wel slechts elfde wet op de vijf kilometer. Ik neem nog even deze door komt mee, want ze zijn uh, drie kilometer inmiddels onderweg. En hier komt Lisa van de Geest aan. Ja, en die gaat goed hoor. 4-15-03. Ze is op dit moment een fractie sneller met nog vijf ronden te gaan dan uh, Marije Joling, die dus met 7.03.19 op de tweede plaats staat. Dus Lisa van de Geest is prima onderweg. De vijf kilometer dus tot op heden de beste tijd neergezet. 6:57.98 door Irene Wust. Steven Dalenbaat is nu in gesprek met Irene Wust. Ik had, ik had een blije Renewus verwacht. Nou ja, eh, op zich ben ik wel tevreden met de tijd. Alleen de manier waarop eh, had ik wel, uh, had wel beter moeten. Ja, want wat schortte eraan in jouw beleving? Uh, ja, technisch kwam ik gewoon net niet helemaal lekker in mijn slag. En in uh, het begin wil ik iets, uh, iets eraf halen. Dat ik einde kwam met nog vier, vijf rondjes te gaan, wou ik versnellen. Maar daardoor was, kwam ik net niet, uh, sneek ik de bocht verkeer, verkeerd aan en kwam ik elke keer net niet helemaal lekker uit. En het was wel een beetje... Ja, het was meer een fysiologische race dan een technische race. Maar met de tijd van uh, 6, 57 ben ik zeker tevreden. En aan de andere kant heb ik jou ook wel eens vijf kilometer zien rijden... waar de rondetijden aan het einde enorm opliepen. Dat was hier toch absoluut niet het geval? Nee, ja, wat dat betreft was het heel erg goed. Dat ik, fysiologisch was het een hele goede race. Alleen ik denk dat het gewoon nog beter kan als ze gewoon... Uh, als bijvoorbeeld de drie reden rijdt technisch veel dynamischer... en dan uh, komt hij ook wat beter vanuit mijn blad... en dan, uh, dan loopt hij wat lekkerder. Dus... Uh, maar goed, je moet ik nu nu mee tevreden mee zijn. Dus dat uh, is ook de eerste vijf van het seizoen. Uh, 6,57, zes, uh, Ja, ik uh, hoop dat het genoeg is. Ja, tekent dat jou ook? De eerste, je bent de eerste Nederlandse in ongeveer tien jaar... die hier onder de zeven minuten rijdt. En jij uh, hebt alweer een heel, veel, heel veel verbeterpunten. Ja, misschien wel. Ja, ik weet niet. Ja, altijd, het kan altijd beter. En uh, ja, maar goed. Uh, het is ook een beetje lastig omdat je in de eerste rit zit. En je weet totaal niet wat er mogelijk is vandaag. Dus... Uh, ja, goed, uh, even afwachten. Ja, maar ik ben wel zo verruimd te zeggen dat 6,57 wel genoeg moet zijn voor die top 3. Ik, uh, normaal gesproken wel, maar misschien dat hele gekke dingen gaan gebeuren. Je weet het niet. Ik ben er nog niet zeker van? Nou ja, even eerst maar zien. Al met al, als je nu terugkijkt op de OKT, uh, ik zou zeggen een geslaagde campagne. Ja, absoluut. Ja, Zeker weten. Het ja. begon uh, iets wat lastiger op de eerste dag, duizend meter. Had, uh, ja, er zaten wel dingen in die... Uh, Beter konden was een beetje gehaaste race. Gelukkig wel derde, goede kant van streep. Drie kilometer was wel heel hoog niveau. Ja, die 1500 van gisteren was gewoon echt uh, ja, waanzinnig. Daar uh, heb ik vandaag wel even een tijdje wakker van gelegen. En uh, ja, vandaag gewoon weer uh, fysiologisch hele goede vijf kilometer neergezet. Dus uh, ik ben uh, heel dik tevreden. Het NOS Radio 1, Journaal Media Overzicht. Media wereldwijd hebben het over Formule 1-legende Michael Schumacher. Onder meer CNN liet een neurochirurg uh, chirurg moet ik zeggen, speculeren over de toestand van Schumacher. En de conclusie van de deskundige na het megalange interview. We weten gewoon niet of de hersenen van Schumacher zich zullen herstellen. Het is afwachten. The swelling of the brain after a blunt injury such as this uh, doesn't reach its peak for 48 hours and sometimes carries on for even longer than that. So I expect we may not hear of any major developments in the next 24 hours even. Voormalig Formule 1-coureur David Coulthard heeft goede hoop dat Schumacher redt. want Schumacher heeft een sterk gestel en hij is een vechter. zei Coulthard bij de BBC. As I know, Michael from from the er is geen in mijn mind he has de fysieke ability om deze challenge Ook oproep Brabant heeft het over Schumacher. De regionale omroep laat Eindhovenaren Frank Saassen aan het woord. Die zijn geld verdient als lookalike van Schumacher. Ik werk al 17 jaar als professioneel dubbelganger van Michel En ik heb natuurlijk al heel veel meegemaakt in al die jaren. Maar natuurlijk is natuurlijk een shock. Ondanks dat hij gestopt is, dus blijft hij natuurlijk een, een, ja, een legende. En, uh, dus als fan ben ik ook een beetje van in de war. Boekingen neemt hij nu niet aan. Uit respect voor Schumacher. Mocht Michael Schumacher overlijden, dan stopt Frank Saasen met zijn werk als dubbelganger. NRC Handelsblad meldt dat er grote verschillen zijn in de tarieven van ziekenhuizen. Uit onderzoek van de krant blijkt dat, uh, dat je in het ene ziekenhuis voor precies dezelfde behandeling veel meer betaalt dan in het andere ziekenhuis. Zo betaal je bij het ziekenhuis in Dracht een kleine 7000 euro voor een heupoperatie. Medicentrum Haaglanden, Den Haag, kost precies dezelfde ingreep... ruim 16.000 euro. Dat is dus 9.000 euro meer. Bij Antarctica zit nog steeds een Russisch schip vast... al sinds de eerste kerstdag. Ook de derde reddingspoging is afgebroken vanwege een sneeuwstorm. Aan boord zijn niet alleen wetenschappers en toeristen... maar ook journalisten van de Britse krant The Guardian bijvoorbeeld. Die doen via internet uitgebreid verslag van wat ze meemaken. Verslaggevers interviewden onder andere de schipper. Die houdt er rekening mee dat er een landingsplaats... voor een helikopter moet worden gemaakt... zodat een helikopter iedereen kan oppikken. Maar het komt hoe dan ook goed, zegt hij. Dat gebeurde by the Chinese... Het us. Us yes. blijft druk bij het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum... maar de top 2000 van Radio 2 wordt uitgezonden. Gisteren was er weer een record, toen kwamen er zo'n 5000 mensen langs. De wachttijd is soms een paar uur en toch blijven de dishockeys oproepen richting de mensen om langs te komen. Dat vind je op het Mediapark. En dan zie je de rij vanzelf staan. Ja, je moet er even voor, uh, voor wachten. Maar het is dan wel de moeite waard, toch? Lijkt me. Ja, precies. Ja, gejuichd dus van de mensen die er al waren. Iedereen mag vanwege de grote drugs... maximaal een half uurtje kijken naar de disjockeys. Nog even gauw naar uh, Tjalf, naar Sebastian. Want daar hebben we de rit gezien van Elma de Vries en Lisa van der Geest. Lisa van der Geest wint, maar komt niet aan de tijd van Marije joling Wust. Joling nog altijd de top 2 op de 5 kilometer. Straks na 6 uur meer nieuws via Eva Wiesing over huiseigenaren... die dit jaar fors meer hebben afgelost op hun hypotheekschuld.